Vooral het noordenbuit koelt vanaf af naar een graad of 10. Morgen af en toe zon het waait wat minder hard en het wordt 14 à 15 graden. Meer op weer.nl Sky Radio Flits Update. Flitsmeister. Er wordt nog geflitst op de A50 Os eindhoven bij 123,5 en op de A73 bij 13,2. Van 10 tot 12. Non-stop relaxed hits. You said you felt so happy you could die. Nobody in here that comes close to you. No, your hands are on my waist, my lips you wanna taste. Come move it, move it, Our bodies on fire, we're full of desire. If you feel what I feel, throw your hands up higher. And to all the ladies all around the world, go ahead and move it, move it, move it. It started when I looked in her eyes. I got ghosts and I'm like, Why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 which is when in i Mijn drie voor de horizon, waaraan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 VidaXL Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl Kies voor Café Intention. Heerlijke biologische fairtrade koffie in het gele pak. Hoe u zakelijk kunt verduurzamen? Zo doet Waalhaven Group dat...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 Dit is je laatste kans op een magische avond uit. Nog maar te zien tot en met december. Mis deze spectaculaire musical niet. Boek Nu Het Nog Kan. Aladdinemusical.nl. Nu tot 20% korting op heel veel autoartikelen. Neem die stap, Scapino. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Kanker.nl is mogelijk gemaakt door KWF. We zijn er voor je. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van MoveMove. Move. De laadpas werkt op alle laadpalen, zonder verborgen kosten. De laadpas van MoveMove. Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op MoveMove.com. Powered by Multitancard. Kanker.nl. De plek voor betrouwbare informatie en ervaringen van anderen.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 station. Like on that night, but I know that time's gonna take me. I know that day's gonna come. I just want the devil to hate me. Oh, I'm caught rush out All out of breath now. You got that power over me, my mind. Everything I hold dear resides in those eyes. Got that power over. Power over me. My you got that power over me My You got that power over me You got that power over me It was all in doubt There were all around So you hide away and never tell You decide if darkness knows you well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 Dat ik het niet kan doen. Maar ik Versie van de lo que fuimos, mi recuerdo está lleno de luz. En no ook estemos bien. Sé que algún día parará de llover, y al final, ya veremos la luz. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Siento por tanto sufrimiento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 Het kweek stijgt met moeite naar 14 graden. En voor meer weer ga je naar weer.nl. Van 10 tot 12. Non-stop relax de hits. Sky Radio. Days, ik, nights are Two years and still you're not gone. Kiss I'm still holding on. Drag my name through the dirt. Somehow it doesn't hurt though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 Oh, how I long to be as My masterpiece, demons come and dance with me. You best believe there's a monster under my bed. songs.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 Remember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 Since you've been away. Sky. This is Sky Radio.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 Etels gaat helemaal los. Het grootste aanmerkvoordeel van Nederland met megakortingen op heel veel producten. Zoals nu veel carnier, 1 plus 1 gratis. In de winkel en op etels.nl. Liefst etels. Als je weet wat er voor oude Spotify uitkomt: 43% korting op een montuur. Korting zo hoog als je leeftijd. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you.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 Life. Ah, Your electric light.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 It's the glue. love sides and my toes and I to my toes make Ik ben Radio Love Songs.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 Alle films slechts 6 euro. Cinemania. Alleen op 2, 3 en 4 november. In bijna alle bioscopen en filmtheaters. Kanker.nl. De plek voor betrouwbare informatie en ervaringen van anderen. Altijd druk in de weer. Dus ik verdien die schoenen in het leer. Bij Bristol. Is het leermanjaviek? Bij Bristol.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 Maar ook van hulp bij een gezonde leefstijl. Weten welke hulp? Doe de leefkrachtwijzer op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. We gaan voordeel scheppen bij Welkoop. Kijk, Welkoop vogelpindakaas, drie potten voor 5 euro... en Youcanu berondervoeding nu met 25% korting. Per voordeel dus. Gewoon bij Welkoop. En op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.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 De Tweede Kamer wil dat het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Ghadisha Arip wordt opgeschort. Er zouden procedurefouten zijn gemaakt en daarom vinden meerdere fracties het niet goed om ermee door te gaan. Het onderzoek gaat over grensoverschrijdend gedrag door Arip. Het bestuur moet nog een besluit nemen. Kritiek op het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan Griekenland. Een Nederlandse stichting zegt dat zij geen goed beeld krijgen van de vluchtelingenproblematiek... ...omdat ze alleen op plekken komen waar alles goed gaat. Ergens anders leven mensen onder verschrikkelijke omstandigheden, zegt de stichting. En het schilderij Meisje met de Fluit komt in het Rijksmuseum te hangen. Het wordt opgenomen in een tentoonstelling over Johannes Vermeer en dat is heel opmerkelijk. Onderzoekers concludeerden onlangs nog dat het schilderij helemaal niet van Vermeer kan zijn. Het parool meldt dat het Rijksmuseum in New York heeft benadrukt dat het Meisje met de Fluit toch een echte Vermeer is. En het weer van Weer.nl...